Ja, toevallig wel. Ja, dat is het ook nog. Kijk daar Nou ja, dan is er al iets te vinden op het wereldwijde web van Jong Ja, ja, We hebben afgelopen jaar hebben we onze eerste EP uitgebracht. Lemte lied. Dus alles wat we vanavond gaan spelen staat daarop. En ja, gaat het vooral Op Spotify. Nog iets. Nog iets. Jongvolwassen. Dit is J O N G volwassen. Mm. Maar er zijn ook nog twee Nederlandstalige hiphoppers uit Amsterdam. En dat is y ja. u g En dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Maar er zit wel een wereld van verschil in. Ja, dat is wel echt... Daar kwamen echt dat is echt balen. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja, dat is ja. compleet iets anders. In ja. ja, en daar kwamen we dus ook achter nadat we wel al alles hadden bepaald onder naam Jong was. Ja. En uh, het is ook nog eens best irritant.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 Want we zijn jong en onbezonnen met de zon en het begonnen Oh me, dit is onze tijd Nou, oh. we kunnen leven zonder spijt Nou, oh. en niemand die het ons verwijt Nou, oh. want we zijn jong en onbezonnen met de zon en het begonnen Oh me, dit is onze tijd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 niet eenzaam. Zij weet wat ze wil. En als zij het eventjes niet weet, raakt zij niet in paniek. Dan wacht ze rustig af, als ze niet komt, dan hoeft het niet. Zij kan geven zonder nemen, raakt veel te snel verliefd, maar toch helemaal tevreden. Ze is alleen, ze is alleen. Yeah.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 het laatste nummer wat hier net gehoord is. Ja, dat is altijd wel leuk. Als we het ook nog even over de song zelf hebben. Maar we hebben ook nog uh, ander werk. Levi Bone en The Tell. En You Tell Me You've Changed. I'm on afraid To sleep where to Queer Olden. to ride.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 ervoor zorgen dat de artiesten op tijd op en uh, van het podium gaan. Ja, Het is, is, het, het het, het is allemaal op loopafstand. Hè? Want die uh, ja, vier dingen zitten allemaal bij elkaar. Ik geloof Lekker. in de straal van uh, nou, nog niet eens 50 meter heb ik het idee. Nee, klopt. klopt. Echt uh, minder dan een minuut lopen. Ja, ja dus overal uh, kon jij als de brandweer overal uh, zijn. Ja. <laughs> heb je ook brandjes moeten blussen? Of, uh, viel dat nee, nee, nee, nee, wel een hoop uh, geholpen met uh, af en opbouwen en dat soort dingen. Goed, dat is even de zijstap van de popronde. Dan even nog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 Uh, dat het inderdaad wat uh, toepasselijk is... voor theaters en zo. Ja. Ja, dat lijkt me zeker leuk. Ja, dat het een onderhoudende avond is... Uh, waarbij je mensen dan eigenlijk... Uh, ja... Uh, uh, vermaakt. Je ja. Zou bijna, dat is een beetje, een beetje een klote woord... om het even te ja. gebruiken. Ja. maar uh, In ieder geval iets... Uh, iets Entertainment iets, is het. Nou, ja, ja <laughs> Dat vind ik ook zo'n uh, zo vervelend nee, woord. We, we hebben natuurlijk ook in onze set... Hebben we ook een aantal spoken word dingetjes. Mm. We gaan er zo meteen ook een laten horen. Ja. Mm -hmm. Dus ja...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 Koffie. Ja, ja een heel, heel populair gezicht. Zelf een koffietje ja, doen. Koffietje. Ja, ja, ja. Dat heb je ja, ook zoiets ja. zo, zo zo Nee, een biertje, dat is niks. Ja. Ja, dat, je moet met, met, met een koffietje. Koffietje. Ja. Maar, ja. Dat is niks. Ja. Goed, uh, um, we hadden het ook net over het, uh, uh, het materiaal wat er nog aan uh, zit te komen. Maar um, als ik uh, dan even nog in jullie gedachtenwereld uh, probeer uh, te kruipen in, in dat opzicht.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 Ik zie is hard je, op denken. Je, maar we, we, we, ja, we, ja, dat wou ik vragen. Of <laughs> ja. ik wil loslaten. Ja. Nee, ja, we, ja. we kunnen daar gewoon over praten. Ja. We hebben ja. geen uh, label. <laughs> we kunnen we gewoon nou, kunt... alles zeggen wat we willen. Ja. Ja, we zijn dus nu een nieuwe single aan het schrijven. En, mm -hmm. um, we hebben dus Zij weet wat ze wil. En dat is een soort van heel erg vrouwelijkheid. En wat daar mooi aan is. <laughs> ja. en, en um, mannen hebben geen idee wat ze willen. Nou, dat is wel een hele mooie nee, punt, uh, nee, maar Nee, maar goed. maar is een mooie aanknopingspunt Maar... Nee, Zit daar ook een verschil in tussen uh, hoe, je, uh, hoe uh, eh, dat jullie bijvoorbeeld ook een reflectie aan het mannelijke deel willen mee en kunnen geven? Want nou, dat dus goed, ja, enigszins. Ja. enigszins. Het, het volgende nummer gaat eigenlijk over mannelijkheid en dan met name um, hoe mannen eigenlijk het vaak moeilijk vinden. Zeker mannen die wat ouder zijn, dus bijvoorbeeld Florence's vader, mijn opa. Hoe mannen het vaak moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Aha. Ja. Zit daar een beetje een taboe op uh, als ik jullie zo hoor?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 Maar, maar, met, zo, met hun teksten. Ja, wat wat ja, maar, vind jij eigenlijk? Ben jij goed vind... in je kwetsbaar opstellen? Ja, ben jij ja, een emotionele ja, man? Kan ja, je dat goed ja, uitvoeren? Ik, uh, ik ben bij. Uh... En is dat sterk? Ik vind van wel. Ja. Want dat zegt iets over mij, namelijk. En dat er hier uh, misschien in, uh, in dit pand.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 en dan staat er hier ook straks iemand met een dwangbuis voor de deur. Handjes vooruit. Gaat dan maar lekker, weet ik van wat. Dat zeg kan natuurlijk, hè? He? Dus. dat wij hier alleen kwamen om liedjes te zingen. Ja ja, ja, ja, goed. We hadden het over kwetsbaarheid en we zijn alweer heel aardig afgedwaald. Maar dan ga ik uh, over iets uh, heel anders beginnen, want dan draai ik gewoon even een nummer: uh, Gunball and Gave My Love Away. Lekker een beetje pittig.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 Ik wil liever toch verdwalen in hetgeen dat is geweest Word wakker met een kater, de laatste op het feest Je kan me alles vragen, toch voelt er nog iets leeg Heimwee, momenten die vervliegen maar ik wil niet met de tijd mee Heimwee, en zelfs toen het me pijn, deed.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 ik leef dag op dag Soms een week Altijd al gedaan Dus het is ook geen probleem Maar mama zou beter weten en begrijpen Dat ik stress zou kunnen minderen Door meer vooruit te kijken En dat weet ik zelf ook wel Ieder Ik leer elke dag, dag wat nieuws Maar soms wil ik gewoon terug Naar die zorgeloze tijd Toen was alles minder real Hij weet Momenten die vliegen, Maar ik wil niet met de tijd mee Hij weet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 I like you You jump too high.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 Als altijd, uh, komt dan dan uh, niet helemaal uit, maar goed daar hebben we dan altijd ook wel weer een oplossing uh, voor want het uh, zijn de vijf uh, seconden zo. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks What's meer